Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Dit jaar zijn al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. Dat is een recordaantal. De meestal komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De Britse regering zegt er alles aan te doen om de stroombootvluchtelingen te stoppen. Vorige maand werd een omstreden wet aangenomen... waardoor illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda kunnen worden uitgezet. Maar vanwege juridische problemen wordt dat nog niet gedaan. Frankrijk is begonnen met de evacuatie van Franse toeristen uit Nieuw-Caledonië. De vakantiegangers worden met militaire vliegtuigen opgehaald... van de Franse eilandengroep ten oosten van Australië. In Nieuw-Caledonië zijn al anderhalve week hevige rellen bezig. Het vliegveld in de hoofdstad is gesloten, waardoor veel toeristen nu vastzitten. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jezel Gus vroeg hem om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Al meer dan 100.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de voorgenomen btw-verhoging op boeken. Boekenstichting CPNB verwacht dat de verhoging van 9 naar 21 procent gaat leiden tot forse prijsstijgingen. Eerder kwamen ook kranten, mediabedrijven en journalisten al in actie tegen de voorgenomen btw-verhoging. Italië geeft weer geld aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA. In januari beschuldigde Israël de hulporganisatie van banden met Hamas. Veel landen zetten toen hun financiering stop, waaronder Italië en ook Nederland. Later bleek uit VN-onderzoek dat er geen bewijs was voor de Israëlische beschuldiging. Nederland heeft nog steeds de financiering niet hervat. Het weer, af en toe nog een bui, vanavond en vannacht overal droog. De temperatuur zakt dan naar een graad of 11. Morgen eerst droog, maar in de middag kans op stevige regen en onweersbuien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland... op dit moment nog op de A1 namens voortrichting Amsterdam...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 de hand van mijn moeder was het leven vertrouwd Want zij bezal het goede waar een joog als ik van houd De strijd moest zij verliezen Dat maakte het nog triester. Voel nog steeds het. Pijn. zijn we dan? Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Dit was uh, Marco Talisma en Onmisbaar. En ik zou zeggen, ja, verzoekjes zijn welkom. www.zfmartiesten.nl En we gaan lekker naar de Liberta van Albano en Romina Power. vanuit Italië. Ja, wij niet. Maar uh, Albano en Romina Power. En zij hebben het over Liberta, oftewel vrijheid. Prachtige plaat uit uh, des, uh, destijds natuurlijk. En uh, ja, ik ben eigenlijk eventjes uh, nog aan het spitten geweest in de oude doos. En daar kwam ik deze nog tegen. Heerlijk. Willem Duin. En hij uh, had het over mijn alles. Als ik daar goed over nadenk. is dat te gek. Lachen, gejang Door dik en dun Altijd samen zie je hier bij CFM Entertainment voor u tot klokje van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a in Zandvoort. En dat allemaal ook natuurlijk op de 106.9 en DHB plus 6a. Marius Bakke. En uh, ja, ik ben jou nooit vergeten. Toen ik jou hoorde, is de keer al had gekust. Wij allebei waren zo blij en wist. Zouden we blijven bij die ene kip? Ik ben hier nooit vergeten, denk nog steeds aan jou. Heb altijd al geweten, dat ik jou ooit weer terug zie zou. In mijn hart hield ik voor jou een plaatsje vrij. Zo was jij toch voor mij alsnog er altijd bij. Ik droeg je mee waar ik ook ging, maar bovendien wist ik wel zeker dat ik jou wist als ik. 3 En ik ben jou nooit vergeten. En aan de telefoon hebben we Jan Boy. Hey, goeiedag. Goedemiddag. ja. Jij zit natuurlijk op een optreden. Dus we gaan, ja, het, eventjes, het, uh, ja, we gaan het eventjes snel doen. Hey Jan, uh, de hele wereld mag het weten. Van waar deze cover? Ja, ik vond hem vroeger, tien jaar geleden, vond ik hem al lekker van Jannes. En ik had ja. van hem van feest geven En toen dacht ik van, weet je, ik ga hem veranderen in een mooie feestplaat. Zodat ik hem kan doen in tribune. Ja. En uh, zodoende heb ik hem gedaan. Ah, oké. Okay. Hé, hey, we staan je nu op open podium, of... Uh? Nee, nee, ik sta nu op het voetbalveld, ik ga zo naar binnen. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Hey, maar um, kunnen mensen jou volgen? Ik heb een eigen website, dat is Janboy1998. Janboy.nl oh, bedoel ik, en mijn Instagram heet ik Janboy1998. Ah, oké, okay, en dan anders uh, Facebook en uh, Instagram en dat soort dingen, TikTok. Ja, op Facebook heet ik Janboy. En op TikTok heet ik ook Janboy. Ah, oké. Okay. Hé hey, en eh. Uh... Heel, heel snel, uh, leg er wel wat nieuws op de plank of uh, blijft het ja, ik ben be bezig. Ja, ik ben bezig met een duet single ja. en nog met mijn album. Ah, oké. Okay. Hey, ga ik je niet uh, lang uh, ophouden? Hey, super, sorry dat ik zo snel... Ge even, ge geef niks. Kan je hem nog wel aankondigen? Ja hoor, zeker. Hallo, mijn naam is Jan Boy, en dit is mijn nieuwe single, de hele wereld mag het weten. Uh, Jan, ik zou zeggen, succes en uh, ik hoor je uh, de volgende keer. Bedankt vriend, hoi. Hoi hoi. Bij jou wordt mijn geluk Het de eindeloze vlucht Al ik die tijd wel snel voorbij Toch ben je hier nog echt bij mij Wat zou ik zonder jou toch zijn Heel die gedachten doet me pijn Jij bent voor mij toch zo apart Daarom zing ik met heel mijn hart de hele wereld mag het weten Ik kan je zomaar niet vergeten Omdat ik stapel op jouw ben Heel vaak weg van huis En kom ik s'nachts ook heel laat thuis Brandt er een lichtje voor het raam En verluister jij heel zacht mijn naam De hele wereld mag het weten Ik kan jou zomaar niet vergeten Omdat ik stapel op jou ben Zolang dat ik jou ken Heb ik geen gun. Zo, dat is hier dan de nieuwe van Jan Boy en uh, ja, de mooie koffer natuurlijk van Jannes, destijds. En uh, ja, prachtige plaat, een leuke feestplaat. En uh, wij gaan nog eventjes uh, door met deze informatie. Natuurlijk, blijf lekker bij tot uh, 7 uur. Zet nu je radio maar aan. Maat een wel op deze zender van. Vast morgens vroeg tot midden in de nacht. Draaien ze hier muziek op volle kracht? Dus vrienden, luister nu maar mee. Zo op het werk of in een bruin café. Misschien betaal je morgen wel de trol. Maar hou het nu nog even vol. Zo, en dat was de informatie van Leonardel. Speciaal uh, gemaakt voor ons natuurlijk. Dit is Martin Dams en Bye Bye Belinda. Rode rozen, rode wijn. Kadeslicht en wat manen schijnen. Ook al heb ik veel gezuurd. Toch is er steeds nog niets gebeurd. Oh, ze brengt me van de wijn. Maar ze heeft een hart als eind. Zeg ik dat ik van haar houd Laat haar wat volledig koud Dan heeft zij alweer geslaagd Doe nou niet, handjes thuis Het is al laat, ik moet naar huis Het is middernacht Dus ik ga naar huis Bye, bye Belinda Ik heb genoeg van jou En het spel is uit Bye, bye Belinda Nee, ik ken geen enkele man Die zo lang wacht Die jou nooit een vent, Bye bye Belinda. Gaan we naar de bioscoop? Krijg ik weer een beetje hoop? Zie ik wat de sterren doen? Romantiek en veel verzoen. Kijk het plotseling heel heet, Maar pak ik je zachtjes beet.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 Zo laat, ik moet naar huis. Het is midden nacht, dus ik ga naar huis. Bye, bye Belinda, ik heb genoeg van jou en het spel is uit. Bye, bye Belinda, ik ken geen enkele man die zo lang wachten kan. Bye, bye Belinda, tot jij honden bent, kust hij jou nog iets in veel. Ik nog iets in vinden. Bye bye Berlinda. Doe nou niet, het is al laat. Ik moet naar huis. en Ja, weet ik veel allemaal. Martin Damson. Bye bye Berlinda. hè hey, Hé! Hey. Hey, ja? Doe jij nog eens een plaatje? Doen we. ICO, ICO en Justin Wellington. Big wave. Ja, en dan kom Smart My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go on it. more fi na, na na. more fi na, Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go, on it. Checkin' more finesse, I'm not off Checkin' more of, I hear <coughs> your mama yellin', step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Hear your baby mama put on your dancing shoes. One drop it, pop it low, now take it to the max The jam in this small jam way Jam, jam, jam. jam in the small jam way My bestie and your bestie Dance by the fire Your bestie says so you want parties, So can we make this place go higher Talking about hey now, hey now, hey now. Hey now. I go, I go, I need oh, Talking about oh. Straight up right hoochie mama Make me patin' and in a island banda Swing those hips and back it up to me raga A dance for party ladies with do the doggy doggy. I'm drumming island reggae rapping blue, green and yellow Me tapping and me make makin' slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping we're in the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like diamonds Talking bout hey now, hey now, hey now, hey now. I go I go on it. Take him up in him off in it. Yes. One topic it from below now. Take it to the max now, jump in the small time way. Wind it. Wind up go down. Wind up go down. To somebody back backwards We go we, we go, go, go. left left we go right right. Turn it around and power. wind it go down again. Wind up go down. Wind up go down. To somebody back backwards back. We go left left we go right right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie Dancing by the fire Your bestie says you want party So can we make this place go higher Talking about hey now Hey now Hey now I go I go on it Volg ons via je smart app en like us op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. You check my nuts and you rattle my brain. love a man you broke my I, a thrill. It it the, fire. I the love but, the but you came along and you moved me, honey. I changed my mind. At the ridge and greetin' balls of fire Kiss me, baby Ooh, it feels good Hold me, baby Yeah, you gotta let me love you Like a lover should You're fine, so kind I'm I'ma tell this world That you're mine, mind, mine, mine I chew my nails, I twiddle my thumb I'm getting nervous, honey, but it sure is fun Come on, baby, you drive me crazy good It's a bridge a great balls of fire. Ja, yeah. let me love you like a lover should You're fine, so kind I'm gonna tell this world that your mind, mine, mine, mine I shoot my love, twin, my fun I'm real, never put a choice Come on, baby You're driving me crazy Couldn't it reach and rip all the fire So, dat was Jerry Lee Lewis and The Great Balls of Fire en Justin Wellington daarvoor natuurlijk met Ico, Ico ja. Verzoekplaats aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl En zo is dat. En hier uh, is Cloud. En Parlez-Français. Wat kan ik doen als de aarde niet het Als alles van toen de storm is vergewijd. Dat briezen in mijn keuze, ik nalang. Ik ben Irlandes, maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français je parle français man, oh. No. Als ik je niet versta, dan, dan telt het niet, nee, Ik zing tegen mezelf. La, la, la, la. Ik kan het niet horen. Een met de beauvleurs. Aujourd'hui is de Aujourd la fin, je te komponneur. Nu nog maar eens en Je bent de deur. Jij ja, zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français, maar Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo so is het in Je parle français en dat allemaal van cloud. Uit de Entertainment for you, dag top 5. Nee. Nummer 1. Nog één sigaret. Twee wilde nachten, mijn gedachten zijn uitgezet. Ik heb al mijn kaarten op de tafel neergelegd. Wat heeft tijd met ons gedaan? Doe met volle vaart De winst verloren Maar het was de gok van waard Ik heb de prijs Voor betaald Dezelfde wegen Maar we zijn te ver gegaan Je lippen bewegen Maar ik kan het niet meer horen Als we elkaar al toch niet meer kunnen verstaan Kijk me dan aan Oh kijk maar aan. Wat een geweldige comeback. Uh, Glennis Grace en uh, zeg niks. He, ja, de nummer 1 in de uh, Entertainer For uh, Dutch top 5. En dat van mij natuurlijk. Uh, ja, de, de, de komt er komt er alweer een nieuwe aan uh, voor, de, voor de maand juni natuurlijk. Dus uh, hou ons in de gaten. www.zfmartisten.nl. En uh, ja, zeg het nog maar een keer: Verzoekplaat aanvragen. Ga naar zfmartiesten.nl zo is het. En uh, ja, Michael, pik en ga als je wil. Ja, dan wel. En uh, we gaan natuurlijk zo bellen met uh, Marloes Doosting, dus blijf er lekker bij. Ik alleen voor ben geboren. Of wil je dit niet van me horen? Wonen wij te ver uit elkaar? Blijf jij hier, dan ga ik maar. Ik wil zwerven, ik wil de hele wereld zien Oh zeg me wat je wil, zeg me ik ga met je mee misschien Of kan jij hier niet zijn? Te veel van elkaar. Niets is wat het leek, daarom zijn wij nu uit elkaar. Jij kon je stad niet verlaten, er was niet over te praten. Ik ging nu bij de WIDOTIN. Ga alsjeblieft. Moet vrij zijn, was zo ben ik geboren met hart en ziel. Zo, dat waren de wijze woorden van Michael Piggen En ga als je wil. En aan de telefoon hebben we Marloes Oosting. En Marloes, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja. Hé, hoe is het? Ja, gaat goed. Ja. Ja. Gaat lekker. we ja, zo. <laughs> ja, nou, en met jullie ook? Ja, nee, heerlijk joh. Ik bedoel, ja, het weer zit nou, een goed. beetje tegen, maar goed. He. Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is een beetje jammer, hè. De hele week volgens mij regen. Ja, ik, ik, ik denk... dat het daarna dan weer... Uh... Ja, ik denk, ik denk dat bij jou daar aan die, aan die kant ook behoorlijk nat is. Uh, ja, inderdaad. Het is nou even droog, maar dat hadden ze ook voorspeld. Dat eventjes de zon door zou komen en dan, uh, nou ja, dan weer regen. En dan tot morgen vroeg, dan gaat de zon en dan weer regen. Ja, dus, ja het, wordt, het wordt de hele week prut. Ja, niks aan. Niks aan. Hé, hey, maar uh, ja, de muziek gaat lekker door natuurlijk. Uh, ja, jouw nieuwe oké. single. Ik uh, wil het voor je zingen. Het is natuurlijk al een uh, aantal weken... Uh, zijn we al verder. Uit, ja. En, uh, ja hoe, uh, hoe is dit ontstaan? Uh, hoe, uh, hoe ben je op dit... Uh... Dit nummer gekomen um, eigenlijk. Ja, deze single uh, heb ik uh, wederom zelf weer geschreven. Het is een, een lekker vrolijk liedje geworden. Dat was echt mijn bedoeling. Een uh, zomersliedje, hè, want ja, we gaan naar de zomer toe. Ja. Dus daar hou je ook rekening mee. Dus gelijk een lekker accordeonnetje erin. Dat maakt het gelijk als zomers natuurlijk. Door Manfred Jongenelens. En de tekst, ja, dat gaat eigenlijk over um, genieten van het leven. Wat het duurt maar even. En dat klinkt super cliché, maar het is gewoon zo. Wij staan ja. er altijd veel te weinig bij stil. Door omstandigheden in het leven, uh, de sleur van het leven, dat begrijp ik wel. Ja. Maar mijn boodschap is eigenlijk een beetje van: blijf daar gewoon niet te lang in hangen. Weet je, dans, feest, spring, geniet, want het leven is zo voorbij. En dat zijn dan woorden die in het liedje um, naar voren komen. Ja. Um, maar ja, het is gewoon echt een lekker vrolijk liedje geworden. En de videoclip, daar zie je het ook in terug, die is opgenomen in een. Um... De, de videoclip inderdaad. Ja, daar ga je altijd heen wanneer je gewoon vrij bent. Alles even naar je neerleggen. Lekker eten, lekker drinken. En daarna misschien wat dansen. Gewoon gezelligheid met vrienden, familie. En dat zie je ook weer terug in de videoclip. allemaal dansende mensen. Dus ja, een lekker, vrolijk liedje geworden. Ja, dat zeg ik. Want ik heb de, in de clip natuurlijk ook bekeken. En uh, ja. Het is een en al uh, ja, gezelligheid eigenlijk, want het is, het is wel een een, een, een e hè? Ja, ja inderdaad. <laughs> Daar ben ik graag. Ik hou van eten. Ik was toevallig nou ook aan het eten, maar ja. ik denk de meeste op tijd nu. <laughs> was, was het een pizzeria of zo? Of, uh... Ja, het is een pizzeria opgenomen inderdaad. In Muntendam, um, in het noorden goede pizzeria, die is hier in de noorden wel bekend. Ja. Dus uh, ja, daar kom ik graag. Oké. Okay. Nee, maar ik, ik, het, het zag er allemaal leuk en gezellig uit. Dus ik denk, nou, en ik, nou. ik zag die entourage zo. Ik denk, nou, dat, ja. moet, uh, dat moet op zijn minst een pizzeria zijn. Precies, inderdaad. Hey, maar ben je stiekem al uh, met iets anders bezig? Of, uh? Nee, ik wacht eerst eventjes af uh, hoe deze loopt. Hè? Hij is nu, nou wat je zegt, ik denk nu zo nou, sowieso een dikke maand. Ja. Uit en ja, we wachten eventjes op die de hele zomer nog mee gaat of niet. Want ja, ik heb hem natuurlijk wel heel vroeg al uitgebracht. Hè? Ja, ja, ja. Um, ja, en als ik merk dat hij wat afloop afneemt op de radio, dan, uh, ja, dan ga ik weer met een nieuwe single terugkomen. Maar goed, dat is heel snel uh, opgenomen. Ik heb alweer ideeën, dus uh, als je daar even mee aan de gang gaat, dan heb je zo een nieuwe single. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, je gaat al een tijdje mee, dus uh, vol ja. volgens mij al een jaar of vijftien denk ik. Ja, nou zelfs uh, 18, want ik was net 18 toen ik begon met optreden en ik ben inmiddels 35. Ja, uh, dat was toen met eerste album als je straks piano speelt en dergelijke, toch? Ja, dat is een single. Ja, dat was een single. single ja. En dat was echt mijn allereerste liedje. Een echt piratenliedje nog. Als hij s'nachts piano speelt. Ja. En uh, ja, heel frappant. Maar hij wordt nu nog steeds aangevraagd op de bühne. Als ik echt sta te zingen. Gisteren ook weer op het trouwfeest. Ja, ik kun die piano nog even zingen. Dus dat is wel bizar. Want ja, dat is al acht jaar geleden gewoon. Ja. Dus um, ja, maar goed. Dat liedje heeft mij natuurlijk wel gebracht... Uh, ja, dat ik nu dit kan doen. hè. Dat ja. ik nu gewoon elk weekend lekker kan zingen, dat ik op de radio wordt gedraaid, dat ik fans heb en dat, dat de rest van mijn singles, ja, die worden gewoon, na dat liedje gewoon wel lekker opgepakt. Dus dat is natuurlijk super fantastisch, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, want uh, volgens mij, uh, die clip, uh, bestaat hij nog? Of, uh... Ja, ik weet het niet. Volgens okay. mij bestaat hij nog ergens. Iemand heeft hem al op een accountje gezet, dus hij bestaat nog wel als we er dus Maar mij oké okay, ja, je ik, ook ik... wel dat de kwaliteit super slecht was. Ja, goed, maar uh, het, was, uh, het was duidelijk te zien allemaal, dus. Ja, ja. Zo ja, slecht, tenminste, uh, wat ik van toen nog weet, hoor. Daarom zeg ik, ik weet ja. niet of hij of nu nog op, uh, op YouTube staat, natuurlijk. Ja, hij staat ergens nog wel op YouTube, als je het opzoekt. Ah, oké. Okay. Ja, ik ben nog een beetje van de oude stempel, hè, dus. <laughs> ja, hey, maar, nou, niks mis mee. Nee, nee, nee, ik bedoel, nee, maar ik, ik weet... Uh, ja, dat, die single, dat, dat staan we nog uh, naderbij, bij, zeg maar. En, uh, ben jij niet uh, ooit, uh, ooit begonnen als, als danseres of zo? Ergens op een achtergrond... Uh... Uh, nee, ik ben niet begonnen als danseres. Nee, ik heb wel uh, heel vroeg al in een uh, kindercore gezeten. Daarna volgde een popcorn. Uh, maar ja, dat was niet echt bekend of zo. Ik heb wel met verschillende talentenjachten meegedaan. Op het begin, toen ik nog geen plaatje had uitgebracht. Waaronder idols. Toen ja. zat dus ik bij de laatste 80 van de meer dan 11.000. Maar goed, daar is verder nooit wat uitgekomen hoor. Dat is later allemaal gekomen. Toen ben ik gewoon bij iemand terechtgekomen die een uh, klein studiootje had. En die had zo'n pratenplaatje liggen. En dat had ik opgenomen. En hij zei, ja, mag ik dat sturen? Mag ik dat pluggen? naar nou, wat radios? Nou ja, prima. Ja. En uh, ja dat werd gewoon direct opgepakt. Eigenlijk door eigenlijk de grote zender Radio Nel werd dat direct toen al opgepakt. En Radio Nel was toen nog helemaal niet zo groot, natuurlijk. Nee, maar goed, zij pakte dat wel direct op, zoals andere zenders. Dus, dus uh, ja, toen begon dat balletje te rollen. Toen kwam er ineens een manager, uh, een boekjeskantoor. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dus uh, zo is het eigenlijk allemaal een beetje uh, ja, gevonden, dat zeg wel. maar. Toch? Toch, ja. <laughs> ja. Bizar, hè? <laughs> Hoe dat gaat. Ja. ja ja, het kan vreemd lopen inderdaad. Het is ja, een... nou ja, maar dat was natuurlijk wel uiteindelijk mijn bedoeling, maar dat dat bij dat ene plaatje al zo snel ging, ja. kijk, weet je, heel veel artiesten zijn altijd gefocust op een dikke hit, weet je wel? maar dat heb ik helemaal niet. ik ben super tevreden en dankbaar, want ik heb mijn optreden. ik zie Kens, ben ik. Lekker, uh, nou ja, aan het zingen. Door de week ben ik thuis op mijn kindjes uh, passen. En uh, nou, ik word op de radio gebruikt. Ik heb mijn fans, dus weet je wel. En er wordt heel vaak gevraagd, maar wat is nou je grote droom? Maar ik heb die droom niet zo... Uh, ik deel die niet, zoals heel veel artiesten van oh, de Ahoy vol te krijgen of zo. Dat is helemaal nee. niet mijn ding. Nee, nee. maar goed. Uh, je jij, jij hebt wel toen op de Mega Piratenverstein gestaan, toch? Ja. ja veel vaker ik heb echt uh, vanaf het begin heb ik veel op het mega staan gestaan inderdaad ja kijk dat is super mooi dat zijn echt mooie dingen mooie ervaringen zo maar het ja. is niet dat ik zeg van nou daar moet ik nou weer staan of zo dat heb ik niet nee nou, staat is, uh, dit jaar niet uh, in Borger of zo Nee, nee, nee. Ik sta niet in Borgen. Nee, ik sta wel uh, voor Radio NL. Zei uh, ik op Radio NL, Tours zo, Want dat doet Radio NL ook allemaal, hè. Want die is ja, onder andere, ja. een onderdeel natuurlijk van Megapraatstein. Ja. Maar uh, nee, ik sta niet op Megapraatstein. Daar kies ik eigenlijk een beetje bewust voor nu. Ik heb er veel gestaan. En wat ik altijd zoiets heb van... Uh, het is een mooie ervaring, maar... Als jij bijvoorbeeld in Borgen staat... Dan hebben mensen jou al gezien. En die hebben dan niet zoiets van... Oh, die moeten we even voor dat feestje boeken. Ah, die hebben we toch al gezien, hè? Weet je wel. Daar heb ik altijd het idee. Ja, dus dan denk ik, ik doe gewoon lekker mijn eigen boekingen. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat, ja, ja, dat ja, het is sowieso belangrijk om natuurlijk uh, je eigen dingetje uh, ja, vast te houden, zeg maar. En ja. niet alles uit de ja. handen te geven. En uh, vanavond ook dan staan, wij, uh, vanavond staan we dan in Of, uh, in een kroeg, een Nederlandstalige avond. Uh, gisteren had ik een, een trouwfeest... Morgen sta ik weer op een voetbalvereniging. Allemaal gevarieerd. Weet je wel. dat is ook zo leuk van het ja, vak. Ja. komt op de leukste feestjes, maar heel verschillend. Ja, dat maar, is mooi. Hey, en en Marloes, waar, waar kunnen ze jou uh, volgen uh, qua uh, optredens en dergelijke? Nou, ik ben, uh, ja, ik, uh, mijn agenda die heb ik nergens op staan. Maar ik ben wel heel actief op de socials. Dus Instagram, Facebook. En daar kunnen ze mensen mij altijd benaderen om een berichtje te sturen voor boekingen of om iets anders: informatie. Ja. Of voor de optredens, ja. Ja, en, en doe je nog wat met TikTok? Ja, ja, ja. dat zit ik sinds kort eigenlijk ook op. En daar deel ik ook hele leuke filmpjes. Ik heb, uh, daar deel ik vooral gewoon grappige filmpjes. Of filmpjes die je niet zo snel op Facebook zet. Ja. Dus uh, daar heb ik ook wel wat pranks op staan. Maar ook stukjes van optredens. Ja. Dus dat is ook wel leuk om te checken misschien voor de luisteraars. Ja, toch? Hey, en, ja. Uh, nou ja, ja er is mij nog één vraag uh, en dat is, uh, zou jij jouw nummer aan willen kondigen? En dan wens Zeker. ik jou een heel goed weekend en uh, heel veel succes uh, sowieso vanavond. Ja, nou dank jullie wel voor het interview ook en nog een fijne uitzending. En dan wens ik alle luisteraars heel veel luisterplezier bij mijn nieuwste single. Ik wil het voor je zingen. Hey, dankjewel Maroes. en uh, tot, uh, tot de volgende ronde. Tot ziens, hoi. Hey, Doei. was het dan, een Marloes Hosting en ik wil het uh, voor je zingen. Even kijken hoor, het is inmiddels uh, zes minuten voor de klokjes uh, van zes, en uh, ja, we gaan, uh, we gaan nog, uh, denk ik, uh, zo'n twee plaatjes draaien, en dan uh, gaan we naar het nieuws. Frans Bauer, en uh, wat moet ik toch zonder jou, ik zou het niet weten Frans. Zo gewoon, lig naast je als jij s'nachts droomt. We zijn al zo lang bij elkaar, de tijd heeft niet stilgestaan. Toen ik jou zag wist ik meteen, ik laat jou nooit meer alleen. Ik kan echt niet meer zonder jou. Er is niemand waar ik zo van... Dankjewel voor Frans. Hey, hey, hey, ja. Wat moet ik toch zonder jou? Hier bij ZFM Entertainment for You. En we gaan nog naar het laatste plaatje toe. Ik zou zeggen, tot zo na het nieuws van 6 uur. Ja, ja, ja. Je hoort ze uh, hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. nacht met jou dat smaakt naar meer. Naar hit. Hit, hit! Kom dan met mij Colimba, toen zeg nu ja Colimba Ik wou het alle dagen, dat jij hier van Altaaren Kom wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de parelwitte stranden, aan het Middellandse zee De beste Hollandse hit!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 door de liefde zo verdoofd, in mijn buik en in mijn hoofd Vakantievlam, wat is de reden dat je in mijn leven kwam? Spannend avontuur op die verre reis Ik zal het nooit vergeten Onder de mooiste sterren hey, We zijn zo terug Bij het nieuws. Als ik mijn ogen sluit Dan wil ik snel weer terug Naar die eerste avond Dan was je weer bij mij Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5